Frank van der Linde. Bas, ik heb echt geen idee waar ik ben. Ik fiets door een uh, donker bospad. Gelukkig schijnt af en toe nog de maan door de bomen. Maar uh, mijn telefoon viel er net al uit. Ik heb nog maar 10% batterij. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet. Dus ik ga nu nog even een keer kijken op een kaartje op de telefoon. Maar het is echt, echt heel eng. Ik ben helemaal niet zo bang in het donker, maar ik zie dus niks op de weg ook. Dus voor hetzelfde geld is er opeens een bocht of ligt er een plas of ik zie helemaal niks. En ik rijd dan volgens mij al heel veel uit dus naar bussen of zo. Nou, ja, als ik er uh, over een half uur nog niet ben, moet je me maar gaan zoeken. Want ik fiets op het fietspad. Ja, tussen de bomen en rechts zie ik. Een soort dijk en dan schijnt de maan dus. En links was er net een sportcentrum, maar nu ook niks meer. Dus ik ga nog even op mijn kaartje kijken, op mijn telefoon. En als ik dat niet meer kan door mijn batterij of zo, dan moet je me komen zoeken. En dan moet je maar mijn naam roepen. Wens me succes. Ja, afgelopen donderdag dus was dit dat ik dit audiobericht insprak en stuurde naar Bas... waar ik dus op visite zou gaan. Hij woonde tijdelijk in een, in een huis in de bossen van Hilversum. En op mijn rammelige fietsje reed ik dus door dat bos over een grindpaadje... en ik kon het gewoon echt niet vinden. En wat je al hoorde, ik was niet, uh, niet in enorme paniek... maar ik had wel een beetje zo'n verdwaald gevoel. Een gevoel dat je niet helemaal zo weet nou, waar je naartoe gaat... maar dat je het ook niet onder controle had. En dat was een beetje het nare. Een beetje net zoals vroeger, alsof je je vader en moeder kwijt was. En dat, dat hulpeloze, dat voelde heel erg. Gelukkig uh, hield mijn batterij nog eventjes en, uh, en kon ik Bas bellen... die me uiteindelijk dus helemaal terug heeft geloodst over dat paadje. Twintig minuten lang moest ik terugfietsen. Twintig minuten lang. Want ik was helemaal verkeerd gereden, dus door dat donkere bos. Maar dat gevoel, joh. En daar werd ik niet gelukkig van. En dat, dat had ik ook dus al een hele lange tijd niet gehad. Gewoon verdwalen. En daarom ja, was eigenlijk mijn vraag voor deze nacht... Verdwaal jij nog wel eens? Of dat je nou ja, in je leven wel eens een keer helemaal de weg kwijt bent geraakt. Toen er nog geen mobiele telefoons waren waar je even op in kon tikken en iemand kon bellen. Nee, dat je gewoon echt mensen uh, uit de auto moest halen. Dus dat je over zo'n landweg liep. En dat je dan zei uh, tegen de auto stop, stop. Want ik kan het niet meer vinden. dat die je naar de bewoonde wereld terug moest brengen. 0800 1121. Misschien ben je wel een keer uh, op vakantie. Enorm verdwaald in de bossen van Frankrijk of zo. Of uh, dat je in Oost-Europa even een ommetje ging maken... en dat je per ongeluk naar links liep waar je dacht dat je naar rechts moest. 0800 1121 voor jouw uh, verdwaalverhalen. Tessa Rose Jackson die heeft uh, daar een liedje over geschreven. Over verdwalen. En dat heet Lost and Found. En dat hoor je nu op Radio 1. Verdwalen dus. 0800 1121. Kom maar door. 0800 1121. I was, a fool. I was young and sang along to my favorite songs you wore. Toch? Tessa Rose Jackson. Nederlands artiest is het. Lost and found. En uh, last, daar gaat het over. Verdwalen. 0800 1121, Als jij wel eens verdwaald bent en um, ja, gewoon echt de weg niet meer kon vinden. En wat voor capriolen je toen hebt uitgehaald om dus weer terug te komen op de plek waar je moest zijn. 0800 1121. En zoals elke week praten mijn vrienden in de bar mee over het onderwerp. Zo ook uh, deze week, over verdwalen. Ik ben één keer verdwaald vroeger. Ik weet nog heel goed. Hoe oud was je? Ik denk uh, vier of zo. Echt jong, klein. In de VND. En het enige wat ik dus zag, was, ja, op maar 60 centimeter hoogte alles. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wist echt niet waar mijn moeder was. En ik dacht dat ik, dat ik achter mijn moeder aanliep. Maar er was net weer iemand anders die, die dezelfde kleren aan had of zo. Hm. En toen zag ik uh, heel veel hele grote knuffels. Een, een hoop. En toen ben ik daarheen gaan liggen huilen. Oh. En toen werd ik uh, uit de knuffels getrokken door een uh, VD-medewerker en die bracht me naar mijn ouders. Wel echt nooit. Nee, maar nu, nu <lacht> nee. heb ik Google Maps. Nee, maar ook zonder ja, maar dat. Ik vind het altijd. Ja, misschien ligt het er ook aan dat ik altijd zelf wil rijden. Je hebt vaak bijrijders. En dan, ik had bijvoorbeeld een ex-vriendje. en die is, denk ik, tot tien keer toe met me meegereden naar mijn ouders. En toen kwam hij een keer op eigen gelegenheid. en toen belde die me op. Ik ben verdwaald. Dat ik tegen hem zei: Gast, we hebben die weg echt zo vaak gereden. Hoe kan je dat nou niet weten? Ja, dan let ik nooit op. Yeah. Dat kan. Alleen ja. ik, ik let wel eigenlijk altijd op van: oké, okay, waar komen we langs? Wat herken ik dit en dat? En dan weet ik ook vanaf dat moment meestal wel de weg. Inderdaad, als ik oplet. En vaak als ik op een nieuw terrein ben, let ik op. Dan kan ik niet zo snel verdwalen. Dan heb ik het wel in me opgenomen. Ik kan ik altijd recht naar mijn auto toe lopen op een grote parkeerplaats. Ik verdwaal. Uh, ik kan niet zo goed met straten omgaan. Ik verdwaal altijd in. Uh... Geen jongen van de van, de... van, de... van het plein, ben ik. ik in Amsterdam West verdwaal ik sowieso altijd. Ik kom nooit waar ik moet zijn. Ik heb altijd Google Maps nodig. Maar ik wel was eigenwijs dat ik het pas pak als ik verdwaald ben. Oh ja. En ik kan niet met kromme straten omgaan. Dus met uh, grachten. Ik had het van de week nog. toen fietste ik op de Prinsgracht. Maar dat was, een, was een opgebroken. Dus ik moest naar rechts. Toen van, nou, nah, dan ga ik nog een keer links en nog een keer rechts. Dan zit ik op de Prinsgracht. Zat ik ineens, echt voor mijn gevoel, drie kilometer verderop. Op een punt dat ik dacht nou, ben ik in een zwart, in een wormhole terechtgekomen. Te ik kwam ergens uit en dacht, dit kan helemaal niet. Ik kan niet hier zijn nu. Ja, je kan ook gewoon verdwalen. Niet dat je echt helemaal de weg kwijt bent. Maar van die kleine dingetjes. Daar gaat het over vannacht. Goedenacht. Je luistert naar nachtbrakers. Berend, goedendag. Goedendag, je spreekt Willem Berend uit Maastricht. Goeienacht. Jij bent een keer verdwaald op Vlieland, hè? Ja, ik ben een keer verdwaald op Vlieland met een hele groep mensen. Een van de onderdelen om het spannend te maken voor, voor verkenners, ik was 14 jaar, was dus mensen droppen. Een dropping houden. Dus we werden een tractoren of een vrachtwagen geladen in het donker, en die reden dan enkele rondjes. Ja. Zodat we niet meer wisten welke kant we op gingen. Blind. In die auto dat we door waren. En toen reden ze een uur rond met ons en toen moesten we maar zien hoe we thuis kwamen, hoe we, hoe we terug op de camping kwamen. <coughs> en ja, en we werden ergens met zes mensen, in groepjes van zes, uh, afgedropt. Zou ik maar zeggen. Ja, en toen. ...konden we toch helemaal de weg niet meer terugvinden. <laughs> maar dus de muscle was wel natuurlijk dat je op Vlieland zat. En Vlieland is een eiland, niet heel erg groot. Dus je kon ook niet echt heel erg verdwalen. Je moest een beetje door de bossen, want ze hebben daar stranden, bossen en van moesten, alles. En, ja, en we zagen drie, vier vuurtorens. één van Ter Schelling en één van, uh, van Tessel die zagen we. En, en één van het eiland. Dus uh, en dat ligt geen in je gezicht om de, om de drie seconden. Dus je werd verblind steeds. Dus maar hoe kon... heb je uiteindelijk de weg teruggevonden? Want een dropping is op zich altijd wel redelijk nog georganiseerd. Ja. Het is ja, een het soort schokken. georganiseerde verdwaling. Ja, schokken. Nou, en wij kwamen dus helemaal niet meer thuis. En we, hebben dus, we konden slapen op, op een moederij. En die staken de haag. En toen gingen we verhalen vertellen. Over hun, uh, hun dus, uh, Sinterklosfeest. Sinterklosfeest. We zijn zitten klosfeest en hadden ze een heel ander Sint-Niklaasfeest. Oh. Dat dus uh, Zwarte Piet en dat is heel actueel vandaag. Ja, dat, ja, dat Zwarte Piet, Piet, Jan en Piet, die vijfden hun gezichten zwart. Maar daar nee, wil ik en het eigenlijk niet over hebben, want ik ben die discussie een beetje zat, uh, Berend. Ja, maar die zeggen Dus die discussie gaat helemaal niet over Sinterklaas en Zwartspiet. Het was een vruchtbaarheidsfeest. En die zwerfden hun gezicht zwart. En die gingen dan meiden overvallen om te paren. Oh. Om kinderen te maken. Maar Echt waar? Wat heeft dit met de verdwaling te maken, Berend? Wat zegt u? Wat heeft dit met de dwaling te maken? Ja, wij kregen die verhalen nog erbij. Omdat we, we hebben heel goed opgevangen. Oh. We, we, we, we konden ze nergens terug en het was mistig weer en in de ochtend en, en ze maakten zich ongerust. Maar hoe ben je de, teruggekomen uiteindelijk? Want je zei het was zij gokken. Zij gingen ons zoeken. Oh, ze, draa ze draaiden het om. <laughs> en ze hoe lang heeft dat geduurd? Zoeken. Wat zegt u? Hoe lang heeft dat geduurd voordat ze jullie gevonden hadden? Anderhalve dag. Nee. Op Vlieland? Ja. Ja, we sliepen ook. We waren te moe. We zijn in slaap gevallen. En smiddags werden we wakker. En toen gingen ze dus uh, met het luidspreker rond. Hallo, hallo. Uh, hier, uh, zijn, wie heeft de groep. Uh, groep B3 hadden we. B3, heeft groep 3. En uh, toen werden we wakker getoeterd. En oh. uh, toen uh, zijn we weer met de auto teruggereden. En waar sliep je dan als je moest overnachten op een dwaling? In het hooi. In het, het schapenhooi daar. Wauw. Ja. Dat is dus een goede verdwaling. Dank je wel, Beren. Een goed verhaal. Als. Alsjeblieft, maar er zijn hele geschiedenissen verdwaald. En daarom pikte ik dat van die zogenaamde zwarte Piet. Uh, want ze, ze, ze de overvallers verfden hier zijn gezicht zwart. Ja. En de negers verven hun gezicht wit als die gaan overvallen. Dat is echt waar. Doen we de volgende keer. Dankjewel Berend. Fijne nacht. Uh, heel even naar Niels. Niels is vast te bellen en hij heeft altijd goede verhalen. Niels, goede nacht. Dag Frank, goedemorgen. Goedemorgen voor jou. <laughs> welkom weer Geweldig. in uh, Nachtbrakers. Wat zeg je, Frank? Ik zei welkom weer in Nachtbrakers. Dankjewel, Joh. Ben jij wel eens verdwaald behoor... Niels? Ja, behol. Verschillende keren. Vertel. <laughs> Zet je rond? Uh, ik ben over het algemeen, wat ik uh, jaren geleden was ontzettend een natuurfriek. Ik hield van wandelen. Ja. En uh, toen kwam ik uh, jaren geleden ook een uh, vriendin tegen, en die was nog erger uh, wandelfriek. En daar waren we veel in Nederland. En de Veluwe in de Veluwe, of het Veluwe, een grapje en zo. Daar gingen we gingen, wij spreken, wandelen in de bossen. En na drieënhalf na drie uur waren we de weg kwijt, wisten we helemaal niet meer van waar we waren. En had je niks bij je, qua kaarten, qua kompassen? Nee, ook niet. Nee, hoor, is in de tijd dat je dat gewoon deed spontaan. En wat blijkt achteraf dat ik me rot gelachen heb? Dat uh, gewoon, <coughs> ja, dat vind ik heel jammer, want die vrouw was zo lief en die had een hart van goud. Die was emotioneel betrokken. Maar de reden waarom wij elkaar gegaan, zijn... ze: uh, Je bent een beste vent, maar je bent een ijskonijn. Doe doet ah. alles met je kop. Ik kom emotioneel tekort. Maar er waren we een keer in Duitsland, in Kassel. Toen ging ging we... gingen jullie ook wandelen samen? Toen gingen we ook wandelen en zo. En na 3,5 uur. Het was, was pikken donker. We konden geen hand voor ogen meer zien, zoals het, het mooi heet. Ja. En uh, geef een blik. Uh, en ik werd helemaal panisch. Ik liep in het bos rond, joh. Dus ja, maar het bos veel. is ook drie keer zo donker. Dat had ik ook toen ik op die fiets zat. Want normaal Vreemde. heb je dus nog wel een beetje, ja. een beetje manenschijn. Of dus in Nederland, in de polders, heb je van de kassen. Klopt. Is het nooit echt donker? Ja. Heb je al nog wel kaslicht? Maar in het bos, joh, ben je helemaal... Is het gewoon helemaal verduisterd. Ja, klopt. En ik werd helemaal panisch. Ik denk, jezus, dat... Ik weet niet waarom ik hem paniek raakte, zou ik denken. We waren in een hotel. Ik denk... Hoe lang duurde het voordat ik in mijn mandje liggen? Dat, dat kan uren duren. Nee, want toen zag ik een even uh, van een auto op een rijksweg. Toen zijn we gaan liften. Oh, toen heb je dat gewoon de auto dat... aangehouden en ben je daarin gesprongen. bleek dat we 23 kilometer van ons hotel verwijderd dus waren. Wauw, Dan had je echt nog wel, wel wel vier uur moeten lopen om terug te komen. Behoorlijk. Ja. Hoe kon je dan zo Behoorlijk. verdwalen, Niels? Ja, precies. En dat kwam door die energie van mijn lieve vriendin. Want die... Die, die, die, die, die wilde maar door en verstand... door en door. Ja, die zette verstand tot nul. En ik dacht van, als ik vind wandelen best leuk... Maar het moet niet al te lang duren. En wat ik vroeger ook al had, ik wil best wel wandelen. Ook in Groningen en Friesland en zo. Maar uh, urenlang op het einde van de landweggetje, als ik het eind van de dag maar een kroeg zit, waar ik lekker bij wijze van spreken boven de kroeg een bed kan vinden en lekker een biertje kan drinken. Je wil het nuttige met het aangename combineren. Precies, dat En Lekker is het. wandelen? Frank, luister, mag, Frank mag ik wederom weer een verzoek doen aan, aan jullie. Nou ja, tuurlijk, kom maar door. Ja, ik, ik, ik, heb, ik, ik ben de laatste tijd behoorlijk geponeerd dat ik best wel eens een leuke vriendin zou willen hebben. En dan ga je zitten googelen en dan krijg je al die commerciële shit. Oh, dan ga je dating sites, dating sites kijken. Maar mag ik er nog... Ja. Oh. Dat ik een vrouw, dat ik een vriendin zoek tussen de 40 en de 55. Ja. En als jullie zo graag willen zijn of zo braaf willen zijn om mijn telefoonnummer door te spelen... ...dat ik er best wel zin in heb. En die vrouw moet wel een beetje wat tussendoor hebben. Dat heb, dat heb jij meestal alweer begrepen. Hè? Absoluut. Dus jij zit hier nu gewoon even mijn programma te misbruiken voor een date niet? <tomt> oh. Oh. Ja, ik dacht ben, ben ik een racker hoor. We dwalen een beetje af heb ik het idee. Ja, nee. Maar laat, laat even een leuke vrouw zich melden die... Met een oudere jongere, zo ja. mag ik mezelf wel noemen, want ik ben 75, maar ik heb een, de enkeling ziet, als, je ziet eruit als 50. Ik, uh, ik uh, ga het, uh, nou ja, bij deze, uh, een mooie vrouw mogen bellen, 0801121 voor Niels, maar ook over verhalen van verdwalen. Dankjewel uh, Niels, Dank en een jou, fijne Frank. dag. Goedendag. Groetjes, Doei. doeg. David Bowie die schreef ook een liedje over verdwalen, alleen dan al in de liefde, love is lost. It's the darkest hour, you're And your voice is new David Bowie. Die was uh, ook te zien op tv vanavond in de nacht van de popmuziek. En dit is van zijn laatste plaat. En dat is zo'n fijne plaat. En dit is dan een heel goed nummer ervan. En toepasselijk voor vanavond. Love is lost. BNN Radio 1. Nachtbrakers Frank van der Lende. Goeienacht. Het uh, gaat over verdwalen. en Misschien ben je wel verdwaald. Uh, nou, misschien ben je momenteel wel verdwaald. Zit je in de auto en is je, is je tom, tom uitgevallen? Luister je nog wel naar de radio? En uh, hoor je dit? Bel gerust even in. 0800 1121. Misschien kan ik je weer op het rechte pad krijgen. En uh, voor de rest wil ik gewoon verhalen horen. Van dat, je, dat, je, dat je een keer verdwaald bent. En het kan zijn dat je toen je tien was... dat je gewoon even buiten ging spelen. En dat je helemaal verkeerd zat opeens. Of dat je in het buitenland was. Dat je op vakantie was en dacht, ik ga de, de buurt eens dus even een beetje ontdekken. Hier. Ik ga eens even kijken of er misschien mooie natuur is, een leuke grot waar ik naartoe kan. En dat je bezig de helemaal de weg kwijt was. 0801121. Er zijn, er zijn verschillende verhalen over, over verdwalen. Zo is er uh, uh, eentje over mist. Er was een uh, nieuwsbericht laatst. Dat je, Een, een 80-jarige vrouw die was met zijn vrouw Lief op een familietournee in Soest. En zoals het hier staat, waar ze na gezellig samen zijn, uh, wilden ze naar huis gaan. En het was een mistige dag. En opa, die uh, had een afslag gemist. En toen konden ze gewoon de weg niet meer terugvinden. Dus dat stel, ze konden het gewoon niet meer terugvinden. Toen hebben ze maar een, een hotel gekozen in de buurt, daar van Soest. In Meppel uiteindelijk zijn ze gaan, uh, gaan zitten. En uh, de dag daarna is dus de hele familie op zoek gegaan naar, die, naar dat stel die de weg kwijt was geraakt. Ja, het bleek dus dat ze gewoon in het hotel zaten. En ze waren dus getraceerd uiteindelijk door een pinbetaling. Nog een verhaal van een, een oudere man, een Brit van 82. Die heeft meer dan 30 uur... Hoor je goed wat ik zeg? 30 uur op de ringweg van Londen gezeten. Want hij was op zoek naar het huis van zijn dochter. En uh, de politie, ook hier werd de politie weer ingeschakeld. Die uh, ging, ging hem opzoeken omdat hij maar niet kon opdagen op die afspraak. 30 uur. En uh, nou ja, de, de reden van dat hij 30 uur op die ringweg had gezeten... is waarschijnlijk omdat hij een afslag had gemist. En daardoor maar rondjes bleef rijden om weer die goede afslag te vinden. En steeds miste hij die. 190 kilometer lang was dan die, die ringweg. En hij heeft er dus 30 uur op heen en weer gereden. Mijn hemel. Ja, het, kan echt, het kan echt verkeren hoor, als je verdwaalt. En nog eentje die... Uh, uh, een zij verdwaalden twee en een halve week op Malaga. En ze wisten zich uiteindelijk met een, met een riviertje waar dus een beetje water doorheen liep. En gras, om gras te eten zich in leven te houden. Twee en een, half een week. En dan waren er ook nog eens dus de laatste, het laatste verhaal dat ik vertel. Er was ook nog een Frans stel. Die uh, waren verdwaald in de jungle van Frans Guineena. Zeven weken, zeven weken hebben ze daar rondgedwaald. En ze wisten te overleven op schildpaddenvlees, rivierwater en zaden. Wauw. Dan heb je wel echt een overlevingsinstinct hoor. Maar dat, dat is wel echt next level verdwalen. Zo erg ben ik nog nooit verdwaald. Ben jij wel eens verdwaald op een klein... Nou ja, een kleinere verhaal dan dit hoor. Dit zijn echt excessen. Dit zijn echt verhalen waar je u tegen zegt. Waar je een boek over kan schrijven. Maar ben jij wel eens verdwaald op een kleinere schaal. 0800-1121. Dan kan je mij ook bellen. 0800-1121. Ik ga even verdwalen in dit liedje. Want het is heel mooi. Chris Berry. Is vanavond uh, live gezien. Samen, Chris Berry en Perquisit. Je hoorde nu Hitchhike, maar ze hebben toch een mooi album uitgebracht. Love Truck Puzzles heet dat. Eerste samenwerking tussen deze twee artiesten... die solo ook al heel lekker gingen. Maar zo samen zijn ze echt goed. En uh, ik vind het heerlijk om dat zo midden in de nacht te draaien. Ik krijg een beetje zo dat zweertje van de nacht. Heel fijn. Het gaat over verdwalen. En uh, Jasper, jij bent, uh, ben jij wel eens verdwaald? Jasper? Ja, ik. Nou, ja, niet in Vietnam. Maar je had het over, over, over verhaaltjes van vier maanden en zo en. Ja, echt lang, lang verdwaald. Ja, die, die, twee, die twee mensen waren zeven weken verdwaald in de jungle. Ja, maar dat is spinut bij het record wat ik je nu ga vertellen. Nou, kom maar op. Er was een uh, in 2004, ik, ik kan het mis hebben, ik zoek het nu. Ik ben, as we speak ben ik aan het zoeken. En van het googelen. Ja, ja precies. Maar er, er was een man die dacht nog steeds dat de Vietnamoorlog nog steeds gaande was. Hè? En die, en die leefde al ruim 40, 45 jaar in de jungle. Oh. Die maar... was dus echt zeg maar de weg kwijt. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja, en ja, er, worden, er worden eigenlijk nog steeds mensen uit de jungle geplukt die er al, die er al ik weet niet hoe lang zitten. Maar die zijn daar nou dan ooit gewoon terechtgekomen En die, die zitten daar dan gewoon. Die hebben daar een levertje opgebouwd met een hut en, en eten uit de natuur. En die komen dan terug in de maatschappij en die denken dat het nog hetzelfde is als toen de tijd. Even kijken, ik heb nu. Even kijken, Vietnam, Dead Sun Discovered Hiding. Uh, nou ja, weet je, ga gewoon op uh, Google kijken. Ja, voor 40 years. Even kijken. Uh, ik weet niet of het toch het Engels. Ja, half vier moet kunnen. Dead fled from his village in shock with his two-year old. After a mine exploded killing his wife en two other sons. Oh, and hij was, was gewoon het, op... de jungle ingevlucht. Ja, 40 years after they finished during the war with the United States. En dan hebben we het over Ho Van Tan. Oh Van Vind ik al een beetje verdacht. En Trakem, Trakem Village in shock with het two zegt year old. Allemaal niks. Ja. Uh, <laughs> ja, er komt nu veel informatie. Of kijken. Ze waren simpel. 82 jaar en 41 jaar oud. Ah, hij was Toen met zijn zoon. Oh ah, ja, ja. Officials in Kwang or Provincie speak a small amount of minority core language. Maar dit is. Zal ik anders zo even a... bij je terugkomen dat je het even doorleest? En dat we dan eventjes. Uh... Ja, het is het, ja, dit is een beetje zoals het. Hoe het Wolfkindje of. En zoals het Book met Mowgli. die dan. Uh, nee, opgenu... maar dat is ook echt gebeurd. Is ook, dit, dit is een keer een jongetje de die is bos ingegaan. Die is, die is opgevoed door de, de Wolven. wolven. Ja. ja, dat verhaal ken ik ook inderdaad. Maar spit je dit verhaal nog even door, Jasper? Dan kom ik zo terug bij je. Is dat goed? Dan uh, uh, blijf ik in de, in de. bij de dames. <laughs> ja, dan kan je even, even rustig uh, nog even dit artikel doorlezen. Even een ja. leuke details eruit pikken. En dan vertel je me zo, praat je me zo even bij. Ja, ik hoop op dat er een specialist komt over het verdwalen in de jungle. Lijmen vind ik echt heel bijzonder ja. maak, jij jezelf, maak jij jezelf even specialist erin en dan kom ik zo bij je terug. Ga ik eerst even naar Henry. Henry, goeienacht. Hoi. Hoi. Uh, ben je wel verdwaald? Nou ja, misschien, maar dat weet ik niet goed meer. Maar ik belde eigenlijk toen ik jouw uh, oproepje hoorde... omdat ik ooit een keer twee kinderen ben kwijtgeraakt. Oh. Niet twee eigen kinderen, maar ik werkte toen op een BSO. Op een wat we werkte je? Vakantie... Wat zei je? Op wat werkte je? Nou, op een BSO, een uh, buitenschoolse opvang. Uh. Ja. En we gingen altijd in de vakantie uh, even boodschappen doen... en mochten er twee kinderen mee... En ik had twee kinderen van vier bij me... en die wilden het mandje niet vasthouden. Ik dacht, dat hoeft ook niet, want ik ben zo klaar. En die waren dus op eigen gelegenheid de winkel uitgelopen. Oh, want die yeah. dacht, je zijn we al een keer geweest. We gaan even naar een andere winkel. En die waren toen helemaal naar de andere kant van de winkelstraat gelopen. Twee meisjes van vier. De ene jankend en de ander sleepte dat andere <lacht> kind mee. En toen heeft een mevrouw uh, ze aangehouden en gevraagd... Uh, Waar ze naartoe moesten en die ene was nogal bij de hand en die wist gewoon het adres. Maar ja, ondertussen was het natuurlijk wel, uh, ik weet niet hoe lang voor mij gevoel, natuurlijk een eeuwigheid twee kinderen kwijt. En uh, er was ook nog markt voor de deur, dus ik dacht, die zijn onder een kraampje verstopt. Uh. En ik zag mezelf al gewoon op het acht uur journaal, wat ik moest zeggen hoe nou ja. kinderen eruit zagen. En, Inderdaad, maar dan, dan, dan slaat een schrikje om het hart, toch? Ja. ja. En toen? Nou ja, toen heeft dus een mevrouw die vlak bij VND uh, boodschappen ging doen, die zag ze lopen daar. En die vroeg waar ze heen moesten, deze dus ze maar eerst bij VND, uh, bij de klantenservice gedropt. Mm -hmm. En toen is ze naar die BSO gegaan om te vragen of er twee kinderen vermist werden. <lacht> en ondertussen had ik natuurlijk al gebeld dat ik ze kwijt was. Uh, ja. Ja. En toen ik weer terug was, uh, heb ik die ouders gebeld. Uh, ik dacht anders horen ze misschien een raar verhaal. Ja, maar doodeng was dat. Nou, dat begrijp ik wel inderdaad en dat is je daarna niet meer overkomen denk ik. Nee, ik, uh, ik vind het ook doodeng om iets met kinderen te doen. <laughs> ja, dat begrijp ik. En ben je gewoon een stuk alerter geworden nu ook? Ook als je zelf op pad gaat of als je weer, weer mensen mee hebt die met je, die, waar je op moet letten? Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik zeg dat ik het doodeng vind, maar ik doe nog heel veel met kinderen. En uh, ja, ik let gewoon wel heel erg op. Uh, ja. Dat je ze altijd wel in het zicht hebt. dus hoef je niet per se je hand vast te houden, maar uh, dat je ze wel in het zicht hebt. Uh. Dat begrijp ik heel goed. Dankjewel, uh, Henri, voor je verhaal. Doe, doe, een fijne uitzending verder. Dankjewel, groetjes. Doe. En oppassen, hè? Ja, dankjewel. <laughs> dat, uh, dat, oh, dat lijkt me erg. Hoor. Ik heb geen kinderen, maar stel dat, je, stel dat je kinderen hebt en dat je ze opeens kwijt bent. Dat ze, dat ze voor je neus verdwalen. Dat ze gewoon in één keer pief, weg zijn. Oh, Hans, nacht. Hans? Hans? Ja, Hans. Oh, hallo? Eh, ja, hoi. Je spreekt met Frank van de Radio. Ja, uh, Han heet ik. Oh, Han. Ja, ja, nou uh, je hebt twee dingen nodig om de weg te vinden. Dat is een goede kaart. En, en de AWB-bordjes. Maar in die nieuwe wijken <laughs> van die grote steden, er staan helemaal geen bordjes voor de brommers. Nee, maar uh, uh, neem nou uh, als voorbeeld Amersfoort en Apeldoorn. dan kom je Amersfoort binnenrijden en staat er een bordje Zielhorst. Nou, wat heb je <laughs> er aan als je daar niet woont? Maar er moeten bordjes staan. Hoe kom je in het centrum en in de volgende stad? Maar je bedoelt dus gewoon eigenlijk de borden die boven de weg hangen en die. Uh... Kijk, voor de auto's is het goed geregeld, maar voor, voor fietsen en brommers is het, uh, is het heel slecht. En nee, uh, je kan niet alle wegen van Nederland uit je hoofd Dat nee, gaat niet lukken. Dat, dat, we, dat zou het van je eigen zijn. stad, maar. Ik dus licht trouwens die, uh... altijd de wegen in Den Haag uit mijn hoofd aan de hand van de elektrische tramlijn. Hè? Daar kom ik dus vandaan. Maar, Ham, je hebt toch van die uh, witrode uh, fietsbordjes? Ja, maar die, in die nieuwbouwwijken, die Phoenix-locaties, die buitenwijken van de grote steden, daar staan ze haast ha ha helemaal niet. Ah. Of veel te weinig. In ja. ieder geval niet naar belangrijke, de volgende bestemmingen. En dan ben je helemaal Zoals het de weg weg, En de volgende grote stad. Ja. Ja, dat hebben ze gewoon. De gemeente en de ANWB hebben er nooit wat aan gedaan. Dat is niet of over de in ieder geval. Ja, maar heb je dan uh, niet een. Want kijk, ik heb zo'n handige telefoon, hè? Met zo'n zo smartphone. Waar gewoon een kaart je in kan tikken waar je naartoe moet. En dan wordt gewoon die route uitgestuurd. Oh ja, nee, dat heb ik niet. Ik heb, uh, ik heb een oude bejaarde telefoon. En die heeft mijn broer afgesloten omdat die te veel geld kost. Oh. Nee, ik ben nog iemand van een oude stempel. Ik ben 53, dus. Oh. Ik luister, ik heb altijd alleen maar een radiootje bij me. En die telefoon is alleen maar voor, uh, voor noodnummers. Maar hoe doe je dat je dan? Gewoon, dan? Uh, simplistische bejaardentelefoon, seniorentelefoon. Je bent 53, uh, Han. Ik vind een bejaard nog niet echt, hoor. Maar uh, nee. hoe doe je dat dan? Met een fietskaart heb je dan uh, op, je, op zak. Ja, ja, ja, maar je hebt toch ook de bordjes nodig van de Nwb En die staan we niet in die Finex-locaties, hè. Ja, Finex, dat komt van vierde de nota ruimtelijke ordening, geloof ik. Hè? die nieuwbouwwijken. En dan verdwaal je Daar dus. Er staan alleen maar borden voor de auto's. Maar ja, je mag natuurlijk niet met de brommer op, op, de, op de autobahn, hè? op de snelweg. Dan nee, mag nee, natuurlijk... nee, nee. Maar hoe doe je dat dan? Dan zit je op je kaartje te speuren. Nou ja, maar je kan een beetje op de zonnestand letten en, en zo, en, de, en overal de weg vragen. Maar dan blijkt dat je, je komt wel eens mensen op straat tegen, maar die weten het vaak zelf ook niet. Dus... Dat is wel heel ouderwets. Ho, ging daar een biertje open? Uh, ja. <laughs> ja, en dan hadden we er nog eentje. Maar jij doet het dus gewoon nog uh, op de ouderwetse manier met nee, de zonnestraat? Nee, dan moeten de gemeente en de ANWB moeten daar wat meer aan doen... om, om uh, die bewegwijzigingen en die nieuwbouwwijken wat te verbeteren. Want zo is het niet. Maar valt het niet mee als je met de brommer door... Dat deed ik vroeger, met de Brommen door Nederland reis. Ik hoop dat ze luisteren, Han. Ja, ja. Dan kunnen we ze misschien nog en, wel... En, wel en in Italië hadden ze een grote stad, Mirjam Polen. Ja, ik heb die autokaarten niet meer, want ik rij al lang geen auto meer. Nee. Uh, want je kan niet bier drinken en auto rijden. Uh, <laughs> uh, maar dan hadden ze Mirjam Polen, maar die kan ik niet vinden, want in de bosklas uh, staat het niet en uh, de autokaarten zijn al lang weg, maar Mirjam Polen hadden ze van naam veranderd. Ja, en toen? Ja, en dan raak je ook heel erg verdwaald. Hè, maar heb je de IKaar. weg dan nou alweer teruggevonden? Ja, nou, maar het heeft wel heel veel uren geduurd. En weet je wat ook gevaarlijk is? Als een piloot in het vliegtuig de weg kwijtraakt. Want op een gegeven moment raak je, raak je bra uh, brandstof op. Ja. Ja, en dan, uh, dan, dan, dan ga je afstorten. Uh, nee, afstorten, dat doe je abstoetsen. Afstorten, dat doe je als je geld uh, naar de bank brengt. Han, dankjewel, hè. He? in het Duits, dat is neerstorten in het Nederlands. Yes. Dankjewel, fijne nacht, Han. En jij kan ook inbellen, 0800-1121. Vanavond in de IJsselhallen. In een Nederlandse traden op. En daarom dacht ik van, ja ik moet het toch eventjes draaien. En het sowieso altijd. Als ik ergens maar een reden heb om die Purple te draaien, doe ik het. Smoke on the water. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen... dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon. Frank van der Lenden. BNN. Radio 1. Nachtbrakers. Yes, daar luister je naar en het gaat over verdwalen. En heel even nog naar Jasper hoor, want Jasper, jij ja, had een, ja, ja, had een ja, ja, verhaal heb... over iemand die 45 jaar verdwaald was... maar je wist niet ja, helemaal heb... hoe of wat en nu weet je het. Ja, ik heb het doorgelezen en in eigen woorden zeg maar in mijn hoofd gezet. Ja, um, ja, het ja, was dus uh, 40 jaar geleden ging hij uh, samen met zijn twee jaar oud uh, zoontje... bij mijn, uh, mijn explosie, dat was 40 jaar geleden, we rekenen vanuit. dat was in 1970. Sorry, hoe lang geleden zei je? Veertig. Ja. Ja, nou dat is bijna voor het einde van de, van de Vietnamoorlog. En uh, nou, hij schrok zich, de klikleder, zijn vrouw ging uh, dood. Twee zoonkjes gingen dood. Hij rende met zijn uh, zoon de jungle in. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben zich gekleed in, uh, in kleden van, uh, van uh, tree bark. Dat is uh, uh, boomschors. Uh -huh. En hij sprak een, een soort, soort minderheid uh, accent. En zijn zoon die wist alleen nog maar vreemde woorden. En dan vraag ik me ook af, het bruggetje van... wat gebeurt er eigenlijk als je een baby niet opvoedt op school? Hè? Als je dat 40 jaar in de jungle uh, meemaakt, hoe praat hij dan? Geen idee. Maar, maar ja, laten we bij het plan blijven om het verhaal even te vertellen. Ja, nou ja, het, het, het, het, het verhaal heeft ook een koppeling naar het uh, wolfjongetje. Uh, uh, uh, en verdwaald zijn, ja. Uh, het ligt er een beetje aan waar eigenlijk, maar wat je zei, vier weken? Nee, veertig jaar. Wauw. En, en, en mensen kunnen het vinden op uh, mirror.co.uk en dan even zoeken op uh, Hiding in Jungle. Oké, okay, nou ja, goed dat je even dit verhaal ter te gehoor hebt gebracht. Ja, nou, nou dit is mijn worst case, case, uh, nightmare, want het is een soort nachtmerrie. Ben je er je bang voor om te verdwalen? Nou, ik, ik heb vaak, dat ik als ik uh, droomde ben, denk van uh, waar is mijn fietsen en uh, hoe moet ik weer thuis komen? Als je het echt uh, bang bent dat je gewoon geen mogelijkheid meer hebt om uiteindelijk naar huis te gaan. Ja, dus, ja nou, dat lijkt me... Ja, nou, kijk, het is natuurlijk voor die, voor die mensen die nog een beetje... Dus ze hebben natuurlijk echt uh, roots en allemaal cultuur. Ze weten wat ze moeten eten. En wat aten ze dan? Ze aten fruit en... Uh, Groente en, en ze verbouwde koorn, dat is uh, mais. Ja, overleven dat... echt. Ja ja, ja, ja, ja. Dankjewel, Jasper. Hey, succes, Ik en blijf luisteren. lekker luisteren, heel goed. Fijne S nacht. De hoog. Uh, nu wilde ik heel graag naar Mara gaan, maar Mara is, uh, is er plots vandoor. Dus Mara, bel gerust in 0801121. Dan ga ik eerst even naar Jenny. Jenny, goedenacht. nacht. Ja, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. hoi. Hi. Ben je wel eens verdwaald? Ja. Zou je je radio uit Eén willen zetten? Eén keer, keer toen ik mijn rijbewijs net had. Jenny, voordat je van een wal steekt... zou je misschien je radio uit willen zetten? Mijn radio, radio uit willen zetten? Of is het je telefoon? Ja, nu hoor ik het niet meer. Nee, ik hoorde mezelf uit de terug... en dan is meestal dat de radio dan nog aan staat. Maar het is helemaal goed zo. Vertel je verhaal. Nou... Ik had net mijn rijbewijs. Helemaal te gek. <lacht> mijn uitwijs gehad. Helemaal, ik het was helemaal in... Ik, ik, ik, ik, ik, ik wist niet wat me overkwam. Je was euforisch. Dus ik... Ja, ik was euforisch. Dus ik pakte mijn vaders auto. Het was een automaat. Heel makkelijk. gas geven <lacht> En gewoon gaan rijden. <lacht> en nog ineens een bestemming. Niks. Gewoon... Rijen. Gewoon kilometers okay. maken. Ja. Ja. Het was zo gek. Ik, ik, ik, ik, ik, en ik, ik wist helemaal niet waar ik was. Ik reed maar rond en rond. En ik, ik wist helemaal niet hoe ik op de snelweg moest komen. En, nou, het was heel bizar. Ik, het was zo gek. Ik, ik, ik weet het. was helemaal te gek. Ik, ik, ja. Het gewoon... <laughs> maar je was dus verdwaald. Alleen maar het feit dat ik kon rijden. En toen op een gegeven moment kwam ik de ontdekking, ja hoe moet ik nou naar huis? Want ja, die auto moet weer voor de deur staan. En mijn vader, die wist niet dat ik met de auto weg was, want ik had hem gewoon gepakt. Ja. Ik had gewoon de sleutels genomen en ik denk, ik ga een rondje rijden. Maar ja, mijn vader wist natuurlijk niet uh, dat ik met de auto weg was. En ik had, het was een nieuwe Amerikaan. Mijn vader was dol op die auto... Nou, die wist natuurlijk niet dat, dat zijn dochter gelijk uh, de volgende dag toen de rijbewijs had. En die, echt, ja, die had ook net je rijbewijs, dus je was nog niet heel erg ervaren. Nee, niks. En ja, gasgeven en rem is niet zo moeilijk. Maar hoe ben je thuisgekomen uiteindelijk, <laughs> Jenny? Nou, op een gegeven moment reed ik een landwerkje En toen dacht ik van, hè? Er zitten twee mensen voor me. En die, volgens mij ken ik die. Het waren een pas en een oom van mij. Nou, en toen op een gegeven moment... Toen, uh, ja, op een of andere manier, toen, eh, toen kreeg ik contact met hun. En toen eh, ben ik uitgestapt. Ik, dacht, ik weet niet waar ik moet heen moet om naar ja. huis te komen. En die hebben me hui naar huis gebracht, want die wisten waar ik woonde natuurlijk. Die kenden mijn vader. Ja. Maar uh, ja, dat, is, dat is de enige keer dat ik echt verdwaald was. Eind goed, al goed uiteindelijk, omdat je dus iemand, dat je, je, je oom en tante vond. Maar anders was je gewoon ja. uh, rondjes blijven rijden. En dan had je hem ergens moeten aanbellen van help me, ik moet daar terug naartoe. Ja, tuurlijk. Maar dat doe ik ook. Maar, ja, nou, help me. Ik was op een landweggetje. Nou, ik weet niet waar ik waar, in de polder of weet ik waar. Maar er, er was echt geen kip te bekennen. Echt niemand. Was je niemand. bang? Nee. <laughs> Want je zat in die auto. Bang ben ik, bang ben ik nooit. En je had genoeg benzine? <laughs> Wat zeg je? Je had nog genoeg benzine ook in de auto? Ja. Ja. Dus jou kon dat in principe niks gebeuren? Daar zorgt mijn vader altijd wel voor dat, de, dat de benzine denk vol. En uh, tegenwoordig? Daar heb ik nog gelezen naar gekeken hoor, want... Het enige wat ik dacht van, ik moet weer thuiskomen, die auto moet weer voor de deur. En mijn vader moet niet weten dat ik die auto genomen heb om een rondje te rijden. En tegenwoordig, Jenny? verdwaal je nog wel eens of kan je de weg heel goed vinden momenteel? <laughs> ja, ik kan de weg heel goed vinden verder. <laughs> maar uh, weet je het... Uh, ja, ik, ik kom niet zo ver van, uh, van mijn plaats af. Ik dus ben je altijd je... heel erg uh, honkvast. Ik heb mijn familie waar ik voor zorg. Ben, zo. en, uh, ik ben niet zo uh, buitenhuisig. Vroeger wel, maar nu niet meer. Dankjewel, Jenny. Oké. Okay. En dan niet meer rijden, hè, nu, denk ik. Dat lijkt me niet verstandig. <laughs> nee, Nee. <ook> niet meer. <laughs> Oké, okay. fijne nacht, Jenny. Doeg. Oké. Okay. Groetjes. doeg. I left my home still as a child.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 Let my future go on Without the help of my soul Wauw Amerikaanse Greg Holland zingt The Last Boy een Heel mooi liedje Even zo'n gevoelig plaat, 7 minuten voor vier. Mag ook wel en Het is ook best wel een gevoelig onderwerp, kan het zijn hè? Het gaat over verdwalen Vandaar ook The Last Boy Ruud, nacht. Hey Frank Hey Verdwalen, verdwalen. Heb ik, heb ik, hoeveel minuten heb ik? Wat zeg je? Hoeveel minuten heb ik? Hoeveel minuten? Ja. Vijf. Oké, okay, dus voldoende. Okay. Ik heb een heel leuk verhaal. Ik ben benieuwd. Moet je luisteren. Ik uh, werkte voor een van de laatste afleveringen van Beeldspraak. Dat was toen in, voor de NOS het kunstprogramma. En ik ging met een Amerikaanse regisseur naar uh, New Mexico. En ik heet niet alleen Ruud, maar ik heet ook Ruud Monster. Mooie achternaam. En ja, prachtig. Zeker goed, met Halloween in het vooruit schiet. Ja, maar in het Amerikaans is het Road Monster. Dus <laughs> dubbel is het, denk ik, wreed Monster. Dus je hebt altijd plezier met die naam. Nou, wij hebben een enorme tocht genomen van hier uh, New York, Phoenix. Zoals het laatste stukje zaten we alleen in het vliegtuig naar uh, Albuquerque. New Mexico, de Amerikaanse mensen zeggen Albuquerque. Yes. En, en nog vier wij minuten, wilden... Rit. Ja, oké. Okay. Daar wilden wij dus, dus uh, de, de, de beroemde videokunstenaars... Uh, Fazooka uh, filmen en uh, dat hebben ik ook gedaan. Maar toen ik aankwam op het vliegveld met heel veel, en toen werd er nog film, nog geen video, maar heel veel kisten met film en spullen bij ons. En toen zeiden ze van, nou, die meneer, uh, toen waren de, Ameri uh, de Amerikaanse douaners nog aardig. En toen zeiden ze van, uh, oké, okay. dit man zei van, well, sir, I see you don't go on a fishing trip. Nee, want jij had al die dozen met die filmbanden bij je. Nee. Toen zag hij mijn uh, paspoort en hij zegt: Monster, <laughs> what's your first name? ik said, Rude. En hij zegt: No. Well, sir, there's one thing I can tell you. You will have a lot of problems with your name in our country. Welcome to the USA. Goed. Now, toen zijn we dus, uh, want Aard Staatjes is mijn, uh, mijn grote uh, leraar. En nog drie minuten Ruud, en... dus we moeten een beetje tempo maken. Okay, oké, okay, okay. heel snel, oké. Okay. En die zei dus van nou oké, okay, uh, je kunt daar ook dus met de indianen filmen en dan betaal ik je voor Sesamstraat. Zo. Dus ik ben heel snel daar naartoe gegaan, maar we hebben dus 100 kilometer rondgereden om die indianen te vinden. En we kwamen steeds op dezelfde plek terug. Uiteindelijk hebben we dus wel die indianen gevonden via, weet ik wat die was, geen mameliet mam of wat enzovoort, maar uiteindelijk wel. En toen bleken die mensen dus gewoon te wonen in een prima nieuwbouwelijk wijk met, met, met, met uh, koelkasten, afwasmachines enzovoort. En, maar ik heb toch daar een heel mooi filmpje kunnen maken voor Het is dus, Zeker honderd keer uitgevonden. Dat was echt fantastisch. Maar ben je nog verdwaald, daar, Ruud? Want daar gaat het over, natuurlijk. Ja, 100 kilometer hebben we dus rondgereden om ze te vinden. Ja. We kwamen zelfs op dezelfde plek terug. Dus dat was mijn verdwalingservaring. Dus je kwam gewoon, je reed eigenlijk in rondjes? Maar je kwam ja, wel weer op, de, op het punt nee, nee, nee, terecht nee, nee, waar nee, je moest rondje, zijn. Nee, nee, nee, niet één rondje. We hebben een, hond, een rondje van 100 kilometer gereden. En uh, ja. Uiteindelijk mensen gevraagd en toen kwamen we dus, want je mag zeggen, er wordt geen reservaat meer maar Pueblo heet het. dorpje in Spaans, toch? Toen kwamen we dus, maar ja, toen dachten we nou, nu komen we echt bij Indianen terecht, maar die woonden gewoon in een -wijk met prima woningen en helemaal geweldig. Dus, nou, het was een enorm avontuur en het was zo leuk om het kindje te filmen met een soort eigen hijskraantje in een zandbak en een... Dat is ongelooflijk vaak op de uitgezond. uitgezonden. Nou, dat is nog goed geweest dat je die dwalingen dan hebt gemaakt. Dan heb je er nog wel wat aan gehad. Ja, maar kijk, verdwaling leidt tot iets moois, weet je? Ja, en wel avontuur. Ja, avontuur is mijn leven. Nou, dat is mooi om daarmee te eindigen. Dankjewel, Ruud. Heel veel succes met je programma. Blijf lekker luisteren. Ja. Ik vind het heel erg leuk om uh, dit te mogen vertellen en dankjewel voor alles. Je bent alles. altijd van harte welkom Ruud en jij ook bedankt ja, voor alles. Ik heb heel veel, ik, ik heb heel veel avonturenverhalen. Dus... Ik zit er elk weekend tussen 3 en 5, dus je bent van harte welkom. I know, ik heb zoveel verhalen doordat ik film en dat ik zoveel meemaak en uh, ja, altijd weer nieuwe verhalen. Top, 080112, Dan daar kunnen ook jouw verhalen naartoe. Zometeen bel ik nog eventjes met Wilbert. Die, die hangt al in de wacht. Want die belde naar 0800 1121 over een verdwaling in Spanje. En ik bel zometeen ook nog eventjes, want hij is na vier wakker... met mijn collega John Jansen van Galen. Dat is mijn Radio 1 collega die presenteert bij Met het oog op morgen. En die is druk bezig met het schrijven van een boek over verdwalen. Verdwalen in Nederland kan dat. En als dat dan kan, moet je er dan echt je beste voor doen. Want zijn onderkop van zijn boek wordt... Waar een wil is, is geen weg. Nou, hij gaat er zo meteen alles over vertellen. Uh, maar jij kan nog steeds inbellen, hè? want daar, daar ben ik voor. 0800 112. En uh, voor, voor de luisteraars die niet zo vaak het programma horen. je hoort misschien af en toe een hond doorheen blaffen. Dat komt, ik heb een studiohond hier. Die heet Roef. En die ga ik zo meteen over een half uurtje even lekker uitlaten. Gaan we een beetje verdwalen over het Mediapark, want het is helemaal leeg, het is helemaal niks. Dus blijf luisteren. En.